Straatman met het NOS-journaal. Utrecht mag dieselauto's uit het centrum blijven weren, heeft de rechter bepaald in een zaak die tegen de gemeente was aangespannen. Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, weert Utrecht nu ruim een jaar oude dieselauto's uit het centrum, het stationsgebied en de jaarbeurszone. Op een overtreding staat een boete van 90 euro. Tegen de milieuzone is veel verzet. De Koninklijke Nederlandse Automobielclub had een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente. Jihadisten die de komende jaren terugkeren uit Syrië worden extra goed in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, zegt minister Plasterk. De minister denkt net als de coördinator terrorismebestrijding dat mensen die de komende jaren terugkomen waarschijnlijk gevaarlijker zijn dan de strijders die tot nu toe terugkeerden. De nieuwe generatie terugkerers lijkt extra gehard door de jarenlange strijd en zou mogelijk de opdracht krijgen om in het thuisland aanslagen te plegen. Lufthansa heeft een akkoord op hoofdpunten gesloten met de bond van cabinepersoneel. Dat betekent dat er niet meer wordt gestaakt. In de afgelopen tijd legde het cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij... dertien keer het werk neer, in november zelfs zeven dagen achter elkaar. In het akkoord is een loonstijging van 2,2 overeengekomen... plus een eenmalige betaling van 3000 euro voor de 19.000 stewards en stewardessen. Over een nieuwe Cao voor de piloten van Lufthansa lopen de onderhandelingen nog. Noord-Korea heeft een Amerikaanse student opgepakt. Wat hij heeft gedaan is nog onduidelijk. Volgens Pyongyang was de jongen het land ingekomen met de bedoeling om de eenheid van het land te vernietigen. Hij zou daardoor de Amerikaanse overheid toe zijn aangezet. Amerikaanse media melden dat de student op vakantie was in Noord-Korea. Het weer. Na een zonnige ochtend neemt vanmiddag vanuit het westen de bewolking toe en tegen de avond gaat het regenen. In het noordoosten kan er eerst nog natte sneeuw vallen. Het wordt tussen de 0 en 5 graden. Morgen geregeld zon en het is een stuk zachter met temperaturen tussen de 6 en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2, We zijn Uit zijn drumbegeleiding gaan. Ja, hartelijk dank aan eh, meneer Rukert en meneer Duif. De duo Duif-Rukert, Rukert-Duif. Kijk, hij is net op tijd, zie je uh, Prachtig mooi met watertorensport. En uh, weer alle actuele sportonderwerpen behandeld natuurlijk. Ja, ja. Ik vond trouwens... Uh, oe, ik vond gisteravond even naar die uh, waterpolenvrouwen te kijken. Die badpakjes. Maar oeh, oeh, oe. Daar zou ik wel trainer van willen zijn. Nou ja, echt wel. Daar zou ik best trainer van willen zijn. Goed, nou, we zijn er weer en uh, we gaan weer uh, lekker muziek draaien. En we hebben natuurlijk het Regio nieuw. straks. Half één, half twee. hebben we dat allemaal. En we hebben het recept van de dag vandaag, dames en heren. Dat wordt tegenwoordig dus een weekendrecept. Ja, want dat hebben we allemaal een beetje veranderd. Hè. Dat, uh... Ja, af en toe moet je eens een beetje veranderen zo. Dat is wel uh, lekker. Het is wel lekker koud buiten, maar hier in de studio, ondanks dat Hennie loopt te kragen, maar hier in de studio is het lekker warm. Zullen jullie je een zuidwester geven en niet voortaan? Zullen je zo'n dikke bonjas krijgen? Wat zie je er verder erop. Ja hoor, doen we gewoon, zetten we niks mee. Ze luisteren ook en uh, we gaan gewoon lekker muziek draaien en we gaan het volgens gezellig maken. De komende twee uur hier bij ZFM Zandvoort, een lunch een beetje op en zo. En we beginnen maar met uh, ja, een nieuw plaatje van, uh, van de hoe heet dat mensen ook weer. Oh ja, Claudia de bijen. Vind ik zo'n leuk liedje. Ik vind het zo'n leuk liedje. En, maar, ik vind gewoon geweldig. geweldig. Oké, okay, daar komt hij. Oh -oh. dus, dus, ik mis je zo graag samen met Welen.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 Zo so dichtbij was Claudia de Brij. Geweldig. Lekker plaatje samen met... Uh, Ho, zei ik. Ik even wacht, nou toch eens even. Doe eens even rustig aan. Ik zei uh, Claudia de Brij, samen met Welen. Hartstikke leuk liedje. Het is trouwens ook een ontzettend leuke cd. Staan uh, natuurlijk, Het zijn allemaal uh, uh, een aantal bewerkte liedjes. Maar uh, een aantal prachtige duetten, onder andere met Thee Lau en met Pascal Jacobsen. Echt heel mooi te doen. Goed, gisteren uh, dames en heren, werden wij uh, opgeschrikt door het uh, Plotseling overlijden van een bekende Zandvoortse... of eigenlijk een Amsterdamse zangeres uit de Jordaan. 91 jaar was ze. En uh, ze is natuurlijk bekend geworden met uh, het prachtige... Wichy was ze thuis van Kissy. Uh, maar een van haar monumenten, mag ik wel zeggen... was natuurlijk het prachtige lied Amsterdam huilt. Nog even ter nagedachtenis aan Rika Jansen... die dus van de week is overleden op 91-jarige leeftijd. <tied> Amsterdam had. Ja. Als vader weer bladert in zijn fotoboek, dan sta je versteld als hij weer vertelt van de Weesperstraat en de Joodoen. Als hij dan verhaalt hoe het leven begon, bij het ontwaken handel en zaken humor en gein, dat was de levensbron.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 dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger had als daar zo. Met Chanukah gingen de kaarsjes weer aan. Dan werd er gewenst door God je gebenst, en dat het hun allen weer goed maar zal gaan. Voor er werd geplunderd en uitgeroerd.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 Amsterdam huit, wat het eens heeft gelachen. Amsterdam uit, want de weg is de geil. Op vrijdagavond, koegel met peren. Wie dat niet nast, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat dicht en met een traan in zijn ogen, fluistert hij. Mazel en brogen, voor de hevelen mispogen. Mazal en brogen, voor de hevelen. en voor de hele mispoog. Ja, een prachtig liedje. En, uh, wat natuurlijk het hele verhaal vertelt over de weggevoerde uh, Joden uit de Tweede Wereldoorlog. En uh, nou, wie kan het eigenlijk mooier zingen dan zij? Niemand. Um, Rika Jansen dus uh, van de week overleden op uh, 91-jarige leeftijd. En dit was even een eerbetoon aan haar. Goed, um, even kijken. We gaan. Uh, ja, het leven gaat door, zeggen ze dan altijd. Uh, na zo'n moment. En het is, het is als je daar nou eens over nadenkt, het is eigenlijk wel weer een desastreus jaar. Ik, ik zag van de week, uh, gisteren ook al verteld geloof ik, maar ik zag van de week een overzichtje van wat, wat er aan beroemdheden, of tenminste aan muziekmensen, het zijn het allemaal van die grote beroemdheden, maar allemaal van die mensen uit de muziekwereld, wat er deze maand al. Uh, is overleden. En dat is een gigantisch aantal. Dat is echt verschrikkelijk... als je dat bekijkt. Dat zijn bijna 30 of 40 mensen. Uh, er stond van de week op Facebook zo'n overzichtje van. En uh, dat is echt heel erg. Er zijn zo verschrikkelijk veel mensen. Alleen deze week al... Uh, uh, natuurlijk Glenn Frey, uh, de drummer van Mond de Hoepel uh, Onder andere, gisteren uh, ook iets van gedraaid uh, en, en nog veel meer van dat soort mensen Nou ja, Bowie natuurlijk en, en, Het is, het is uh, ja, als je daarbij, moet je maar niet te lang bij stilstaan, denk je Denk ik, want dan ga je zelf ook nog uh, Het leven gaat door, zeggen ze dan Een andere man die uh, al in 1987 overleden is uh, Helaas ook veel te vroeg op 50-jarige leeftijd Veel te jong een uh, Amuidense uh, troubadour die uh, heel veel succes had in Zweden. En uh, van hem, de 3 1 vandaag. Ja, de 3 1. 3 1. 3 1.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 Met een zeil van roestig blik, alle buren staan te gluren. Ja, ze maken overuren. Fluisteren, verbaal Op het storen. Daar moraal. dit en ditend. Vaart u zo'n zijn eindje mee. De politie staat te heigen. Laat ze toch de kleren krijgen. Alles kan en alles mag. Ik heb maling aan het gezag. kind, haal je anker, pak de wind, jij moet roeien, ik zal hozen. De agenten staan te blozen, van de schande zoete lief, morgen vinden ze, mm, misschien een dief. Oeh. Het water danst, vive l'amour. het bootje dobbert zonder roer, zou het niet een aardig feit zijn? Als het kompas eens kwijt zijn maar dat is een schijnprobleem Ik heb mijn eigen kaartsysteem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 Hele leuke, uh, leuke drieëneen van Cornelis Vreeswijk. En het is uh, al bijna weer 30 jaar geleden dat de man overleed. 87 was dat, als ik het goed heb. <coughs> Sorry. En uh, Cornelis Vreeswijk, geboren in IJmuiden natuurlijk. En uh, uh, na een tijdje geëmigreerd met zijn ouders naar uh, Zweden. En uh, ja, uh, het gekke is dat hij daar op een gegeven moment helemaal doorbrak. En daar eigenlijk nog steeds... Eh, nog steeds na 30 jaar... wordt beschouwd als een... Eh, als een ontzettende grootheid. Eh, Zweedse troubadour. Hij wordt ook echt gezien als een zweet. En door dat Zweedse succes... Eh, kwam hij ook weer eens terug naar Nederland... en met een aantal van de liedjes... Die, waar hij daar succes mee had vertaald in het Nederlands. En hieruit gebracht... Nozen met een non, Veronica... Eh, en nog een aantal van die... Eh, prachtige liedjes. Eh... Zelfs in Stockholm, dames en heren... Ik ben daar zelf geweest. Zelfs in Stockholm heb je een Cornelis-Vreeswijkplein. En dat is een plein waar elke zomer... Uh, ik was daar in 2010. En uh, daar heb je een Cornelis-Vreeswijkplein. En daar wordt, elke zomer wordt daar ook het cornelis vreeswijk gehouden. En dat betekent dat er gewoon allemaal live muziek is. Uh, troubadours, zangers, uh, weet ik het allemaal niet. Gedichters en alles. Gewoon een cultureel festival. Hij heeft in Stockholm ook nog zijn eigen museum. Jawel. Ook daar ben ik binnen geweest. Dat is uh, best wel de moeite waard. Het is het echte Cornelis-Vreeswijk-museum. Dus je kunnen nagaan hoe uh, groot hij ooit was in Zweden. En nog steeds, hè, want zijn liedjes worden daar nog steeds uh, gezongen en gespeeld. En wat iets meer zijn. Goed, uh, eens even kijken. We, we hebben nog even voordat we naar het regio gaan. Want... Uh, het is nog geen half twee, half één. Dus uh, dat komt allemaal zo. En daarom eerst deze manier. Keep my cool. Met calm. my girl. bijna te laat, zeg. Ja, dat kan allemaal niet, natuurlijk. Je moet wel op tijd zijn, jongens. Dan gaat het fout. Uh, wat wou ik zo zeggen? Oh ja, dat... Uh, dit was Madcom. En hun uh, nieuwe single. En dat nummer, dat heet Keep My Cool. Nou, oké, okay, dan. Dan doen we dat. Hè? Dan keepen we dat cool. Zo is dat. Er zit er niks mee, hoor. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Een auto van een maaltijdbezorger is gisteravond in brand gevlogen. Om even voor negen uur reed de besturen in Heemstede vanaf de Herenweg de Prinslaan op. Niet lang daarna moest de bestuurder zijn auto stilzetten omdat hij merkte dat er iets niet in orde was. Na enkele ogenblikken bleek het voertuig in brand te staan. De brandweer heeft het brand geblust maar kon niet voorkomen dat de auto door de brand verwoest raakte. De bestuurder van de auto was op dat moment bezig om sperrips en pizza's te bezorgen. Een sleepwagen heeft de uitgebrande auto in de loop van de avond weggesleept. En door het incident was de Prinsenlaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. En, en, ik, zag, en ja, ik zag het tweet van de politie voorbij komen. Dat, uh, uh, ja, dat de, de pizza's wel uh, heel erg doorbakken waren. <lacht> en uh, dat uh, de klanten achteraf uh, weer nieuwe pizza's hebben gekregen. Dus... Uh, Eind goed, al goed. Een woning aan de Kleine Houtweg is donderdag aan het einde van de middag onder water komen te staan door een geknapte waterleiding. Met behulp van een waterpomp die door de brandweer ter beschikking werd gesteld, kon de schade beperkt worden. Het waterleidingbedrijf heeft de waterleiding inmiddels gerepareerd en de pomp is weer retour naar de brandweerkazerne. In een loods aan het Tiengietersweg in de Waardepolder in Haarlem is in de, uh, in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Het vuur werd even na middernacht opgewerkt waarna de brand weer met groot materieel uitdrukte. In een loods was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Om binnen te kunnen komen heeft de brand een gat in de deur gezaagd waarnaar zij uh, konden blussen. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak. Afgelopen nacht vond op de zeeweg in Overveen een eenzijdig ongeval plaats. Een auto belandde op zijn kop en de bestuurder werd uit de auto geslingerd. Door het ongeluk raakte de zeeweg bezaaid met glaswerk en lege flessen. Die lagen in het busje van de man en kwamen op de weg terecht... Eh, doordat de deur openvloog. De man is naar het ziekenhuis overgebracht... en de oorzaak van het ongeval is eh, tot op dit moment niet bekend... Waarschijnlijk heeft uh, gladheid een rol gespeeld. En tot zover de berichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zijn er eerst nog opklaringen. Maar in de loop van de middag gaat het wel regenen. Mogelijk voorafgegaan door natte sneeuw. De temperatuur loopt langzaam op tot een graad of drie. De wind uit het zuid zuiden tot zuidwesten is vrij krachtig tot hard aan zee. Vanavond en komende nacht trekt de regen weg naar het oosten en wordt het vanuit het westen droog. De wind is zwak tot matig uit het westen... en de temperatuur loopt in de nacht zelfs op naar een graad of zeven. Morgen wordt het een vrij, zonnige, een vrij zonnige dag. Bij een matige naar het zuidwest draaiende wind... loopt de temperatuur dan op naar een graad of negen... En zondag wordt een bewolkte en vrij regenachtige dag. En met 8 graden op de thermometer is er van wintersweer geen sprake meer. kwam uh, met een nieuw album. Uh, wat ja. kwam. In de, in de vernieuw 50. Hoe kom je zo op dit liedje? Nou. Uh, dat was een beetje naar aanleiding. Van uh, inderdaad het nieuwe album. Ik denk. Oh ja. Skanker Nancy. Ja. En uh, ja. Uh, de meningen over, over deze band. Zijn verschrikkelijk verdeeld. Ja. Uh, uh, terwijl. ja, Ik heb met deze muziek. Eigenlijk zoiets. Ik vind het. Uh, het is net even anders en ik vind het eigenlijk best wel mooi. Ja. Het zijn mooie nummers. Ja, okay. ja bijzondere ja. muziek. Nou, dat is een uh, plausibele reden. Ja. Ik vind ja, het bijzondere ja, muziek. Dat, ja, daar, ja. Doe, daar doe ik het wel voor. Goed, Skunk Anansie dus en het nummer dat heet 'Raising Breed. Brazen Weep. Oh, Brazen Weep. Oh. <laughs> zeg ik het nou verkeerd? Ja. Wow. Zeg het <coughs> nog eens goed dan? Brazen Weep. Oh, Brazen Weep. Ah, zonder H. Zonder H. Weep. Weep, weep, weep, weep, weep. Ja. Nou, oké. Okay. Uh, dan weten we dat ook weer. Uh, een ander liedje wat ik erg leuk vind. Wat ik vanmorgen ook toevallig op de radio hoorde. Is een liedje dat uh, volgens mij bekend is geworden. Door een, door een reclame. Denk ik zomaar. Ja, dat denk ik eigenlijk zomaar. Dat het door een reclame bekend is geworden. van een of ander reisbureau. De man heet. Uh, moet ik even kijken. Xavier Rutt. Met uh, R-U-D-D Dus uh, Xavier Rudd En uh, ik vind het een mooi liedje ja, Het is echt een beetje ouwe zeg maar, Het zou ook uit de tijd van Dylan kunnen zijn Om het, om het uh, zo maar eens te zeggen Follow the sun heet het Xavier Rudd En het is leuk this breath Tomorrow's a new day for everyone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 heet het uh, liedje Xavier Rudd, heet de man. Uh, is geboren in Torquay op 29 mei 1978 in uh, Australië. Uh, het is een zinger, songwriter en multi-instrumentalist en activist. Ook dat nog een keer. Uh, als je dat... Uh, uh, hij is al actief sinds 2001. Hij heeft op dit moment heeft hij... Uh, Acht albums op zijn naam staan. Van het laatste natuurlijk Nana uit 2015. En uh, die worden vaak uh, opgenomen in uh, Australië of in Canada. Waar hij uh, reeds een zekere populariteit heeft opgebouwd. Um, het is uh, zoals ik al zei, het is een multi-instrumentalist. En uh, wat hij zo al speelt is de, de Weizenhorn... Uh, uh, uh, slide gitaar, dan heeft hij ook nog akoestische elektrische gitaren, basgitaar, didgeridoo, stompbox, mondharmonica, djembe, shakers, slate, slide banjo, uh, azteekse drums en orgel, enkelbelletjes, uh, slit drum, dobro, bas dobro en strumpet. Dat zijn zo de instrumenten uh, die deze man... Uh, Bespeeld. Ja, en als je hem uh, zo op een foto ziet, ja. Uh, het zegt uh, een beetje alternatief uh, figuur, denk ik zo. Prachtig liedje dus, en het heet uh, Follow the Sun. En het is denk ik bekend geworden hier. Althans bij mij, doordat ik het uh, laatste keer hoorde in een, in, een, in een reclame. En vanmorgen hoorde ik het weer dus op de radio. Ik denk, hé, hey, dat moet ik toch ook eens opzoeken, want dat is een heel mooi liedje. En dit is Kovacs. Over een wolf in goedkope kleren. wolf in cheap clothes. Holly Blondan Silvertown. Masqueradin as the Chosen Wild. En dat heet Wolf in Cheap Clothes. En zojuist, ja, het, het, ik weet het allemaal niet dames en heren... maar uh, net 2016 begint, uh, het is voor muzikanten een rampjaar, denk ik. Want zojuist bereikt ons wederom een bericht van een uh, grootheid... die het aardse voor het eeuwige heeft uh, verwisseld. En in dit geval geen popmuzikant... maar wel een muzikant die uh, in de jaren zestig zeker... Toch behoorlijke uh, invloed heeft gehad op de popmuziek. Met name van de Beatles. Omdat hij uh, de meester was, de, de leraar was van George Harrison. En uh, 92 jaar was hij Ravi Shankar. Ik, ga, uh, ja, ik denk niet dat ik veel met plezier doe om daar muziek van te draaien. ik ga toch even kijken. Maar uh, dat is natuurlijk hele aparte muziek. Uh, de echte Indiaanse klassieke muziek zou ik maar zeggen. Maestro op de sitar. En die is uh, dus uh, overleden op 92-jarige leeftijd in Londen. Ravi Shankar, uh, weer eentje. Deze maand verloopt wat dat betreft desastreus. Uh, het is niet te geloven hoeveel mensen er zo langzamerhand tussenuit gaan. Ravi Shankar dus overleden op, op 92-jarige leeftijd. Goed, dit is... Uh,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 was 7 years. Lucas Graham. En ik uh, vertelde u al... Uh, dat uh, dus wederom een groot muzikant... Uh, overleden is. En dat is uh, Ravi Shankar. India uit kwam hij vandaan. Hij uh, woonde de laatste tijd in Engeland en Amerika... En uh, ja, ook die is dus op 92-jarige leeftijd ons ontvallen. En een klein stukje, zodat u even kunt horen wat dat voor muziek was. Westers wereld natuurlijk uh, vooral bekend geworden omdat uh, in de popmuziek van halverwege de jaren 60. Uh, door onder andere de Stones, Traffic en de Beatles vooral uh, het Indiaanse instrument, de Sitar, uh, behoorlijk in de, in de belangstelling kwam. En ja, George Harrison die uh, maakte kennis met, uh, met het instrument door uh, de film Help. Als u die film kent, dan weet u dat dat een beetje gaat over, uh, over een Indiaanse secte. Die uh, probeert de ri een ring die Ringo om heeft te uh, bemachtigen. En uh, ja, daar zitten wat in, in de filmmuziek daarvan. Daar zitten wat, wat, uh, wat Indiaanse invloeden in. En uh, George Harrison werd gepakt door, door die sound, met name van die sitar. En uh, die nam dus uh, contact op met Ravi Shankar. Zo van, ik wil dat leren spelen. Kun je mij daarbij helpen? Nou, Ravi Shankar dacht wat moet zo'n Jochina nou in godsnaam. En uh, uiteindelijk heeft hij erin toegestemd. En de twee zijn ontzettende dikke vrienden geworden. Uh, hebben elkaar geïnspireerd. En George Harrison had een aantal nummers van de Beatles. Love You Too en Within You, Without You. Waarin die Citar dus een enorme grote rol uh, speelde. En ook het nummer Norwegian Wood. Nou, Ravi Shankar dus groot leermeester. Ook uh, speelde hij een complete set tijdens het wereldberoemde concert voor Bangladesh. En uh, dat uh, daar uh, ja in Madison Square Gardens. En zo werd eigenlijk dus een heel groot poppubliek uh, min of meer gedwongen naar deze muziek te luisteren. En ja, het is niet niet, niet erg toegankelijk. Maar ja, het is Indiaas. Het is. Uh, hun cultuur. Uh, Ravi Shankar dus, en ik zei het al... Um, helaas... op, op 92-jarige leeftijd... ons ontvallen. Uh, ik kijk even naar de klok. Nou, ik heb nog een heel klein stukje tijd... dus dan doe ik maar even een fillertje. Want anders dan, uh, moet ik een mooie plaat afbreken... en daar heb je ook niet zo zin in. Uh, dit was het eerste uur van... Zandvoort uh, Lunch... Ik hoop toch nog eens een uitzending kan meemaken... dat we niet aan een, hoeven te vertellen dat er weer een artiest overleden is. Maar het gaat wel erg hard zo. Goed, tot aan de andere kant van het, eh, van het nieuws. Dan gaan we wel weer even lachen. Hè? Met een leuke conferentie Tot zo.